Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Schiphol is weer een vliegtuig uit Marokko geland. Dat land laat sinds een paar dagen geen enkel vliegtuig meer vertrekken naar Nederland... omdat het aantal coronabesmettingen hier flink oploopt. Duizenden Nederlanders in Marokko kunnen daardoor niet terug naar huis. Reisorganisatie Transavia kreeg het toch voor elkaar om een paar vliegtuigen naar Schiphol te laten vliegen. Nummer 3 is net geland met 189 mensen aan boord. De komende dagen staan er nog zeven vluchten gepland. En bij een brand in Den Haag zijn vannacht meerdere huizen ontruimd. Twee appartementen zijn zo beschadigd dat er de komende tijd niemand kan wonen. Voor de bewoners is een opvangplek geregeld. De politie onderzoekt nog of de brand is aangestoken. Een mooi record bij de Marathon van Rotterdam. De wedstrijd is gewonnen door Bashir Abdi. Die Belg pakte ook nog een Europees record. Gary, mijn coach zeiden, een Europees record heb je sowieso. Maar uh, onder de dagen dat had ik niet verwacht. Maar uh, mijn seizoen is geslaagd, nu kan ik een verdiende rust nemen. Ja, hartstikke knap. Dus zijn record is dik 40 seconden sneller dan het vorige record. En taalapp Duolingo ziet de laatste tijd opvallend veel mensen die Koreaans willen leren. Ja, ze denken dat het te maken heeft met de Netflix-serie Squid Game. In het Verenigd Koninkrijk zijn er nu 76% meer mensen die taal aan het uitvogelen. In de VS gaat het om een toename van 40 Cijfers over Nederland, die zijn er niet. In totaal zijn er wereldwijd 8 miljoen mensen Koreaans aan het leren via Duolingo. En het weer nog droog en veel zon bij 12 tot 15 graden. Morgen is het weer vol op herfst, dan is het grijs, regenachtig en ook nog een paar graden koeler dan vandaag. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Twee uur Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er op deze zonnige zondagmiddag, graadje of uh, elf uh, in Zandvoort, geeft het uh, weerstation aan. En uh, ja, een heerlijke zonnete, inderdaad, mooie strandweer, uh, Albert-Jan. Goedemiddag ja. trouwens. Ja, Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers, niet te vergeten. Ja, ik zei het al gisteren bij het weerbericht, hè, het wordt een echt een hele mooie, uh, ja, nazomerdag zou ik bijna zeggen. Het is al bijna herfst. Maar dit is echt een dag uh, dat je nog even mee kan nemen. En heerlijk uh, van het strand en zee en, uh, en alles genieten. Prachtig weer, ik was net even op de boulevard, maar het is daar lekker druk. Ja, dus... dat, dat is ook. Uh, dat is, ik, zou, ik zou ook uh, naar het strand gaan. Uh, even een visje pakken, net als uh, de Meeuwen. Weet je wel. <laughs> ja, ja. Nee, ja. helemaal goed. Helemaal goed. Blijft het zo? Dat weten we nog niet. Nee, dat horen we om. Uh, half. Twee horen we dat? Half drie. Half, drie, half drie horen we dat, want dan uh, is het weer tijd voor het weerbericht of het zo blijft of dat het minder wordt. Deze keer hebben we weer, het weer de weersverwachting van uh, Rico Schreuter. Dus dat is uh, helemaal op Zandvoort geënt. Dus uh, alleen voor ons het weer om uh, half uh, de drie, het weerbericht. Uiteraard hebben we natuurlijk rond klok van half vier de evenementenagenda. En ons programma wordt wel erg goed beluisterd, want we hadden gisteren het Dier van de week, Fanta. En uh, die, uh, om vijf uur kregen we het bericht uh, van het dierenasiel dat, dat, dat, dat hij een thuis had gevonden. Dat is wel heel snel gegaan met Fanta. Dat is wel heel snel gegaan. Dus uh, vandaag weer een nieuw dier van de week en die luistert naar de naam Bassie. Verder hebben we natuurlijk het gedicht van de dag. Ja, dat wordt nog een opgave uh, voor je, Rob. Want ja, een trouwe luisteraar is uh, morgen jarig, Dus uh, we moeten even een speciaal gedicht... Uh, uh, ...zien te regelen. Dus, uh, dat, maar daar kom jij wel uit, denk ik. Nee, daar komen wij samen uit, alvert uh, uh, Daar komen we samen uit. Goed. Liefhebbers van het gedicht van de dag nog even wachten. Kwart voor vijf is het zover. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws in het kort. En in het tweede deel van het eerste uur... ...herhalen we het interview uh, van wat onze collega's... ...tijdens Goedemorgen Zandvoort hadden... ...gisteren met uh, Ernst Brokmeijer. En dat het het, uh, ging over de evaluatie van het afgelopen strandseizoen van de Zandvoortse reddingsbrigade. Dus dat in het tweede deel van het eerste uur herhalen we dat. Mogelijk gemaakt door Henkeur. Uh, wat gaan we het tweede uur doen? Gaan we, ja, op, zoals u van ons gewend bent, gaan we uh, op de zondag uh, met de CFM De Regio in... Uh, tussen drie en vier. We gaan naar Wijk aan Zee, want daar hebben ze problemen... met de, de nieuwe reddingsboot die ze gaan krijgen. Maar wat voor probleem dat is, dat hoort u dan in het tweede uur. En we gaan ook naar Zaandam, want momenteel is er weer een hele revival... Van mensen met treintjes, hè? Ook dat programma natuurlijk werkt er ook aan mee op de telefoon. Van Max, uh, een van leuk Max, programma. Ja, maar in Zandam uh, zijn ze ook bezig met een, uh, die, een, een grote hal... ...staat vol met uh, spoorbanen en treintjes. Dan hebben we natuurlijk ook nog Beverwijk... ...want daar is een uh, jubileum voor een 70-jarige paardenslager. Nou, die worden ook steeds minder in Denlanden. Maar deze manier is nog absoluut niet van plan om te gaan stoppen. Verder hebben we natuurlijk volgen voor u de voetbal-eredivisie. met uh, ja, Vanmiddag om kwart, half vijf, kwart voor vijf. Kwart voor vijf, kwart voor vijf de wedstrijd de Classico der Lage Landen, om het zo maar eens te zeggen. Ajax PSV. En op hetzelfde moment hebben we El Classico in, uh, in Spanje. Want dan uh, is het Barcelona tegen uh, Real Madrid. Eh, ook dat eh, volgen we voor u, voor zolang dat nog mogelijk is. We hebben dus weer een uh, vol programma de komende drie uur. Dus ik zou zeggen, uh, uh, ja, uw enige echte lokale zender, CFM, is de komende drie uur weer live bij u in de huiskamer. Dan wel op het strand, dan wel in de kroeg. Ja, ik wou nog even een beetje terugkijken op uh, gisteren en uh, uh, vandaag. Want er is wel het een en ander gebeurd, oh, uh, Obidan. Ja, vergeet zelfs niet. Zo hebben we nog uh, de, de kick uh, of de bokswedstrijd uh, van uh, Rico Verhoeven. En uh, ja, zijn gezichtsherkenning uh, die deed het niet meer uh, na afloop uh, van zijn telefoon. Nee, ik Dus zie ik die, uh, die was aardig uh, gehavend, maar uh, hij heeft wel gewonnen. Dus hij is weer uh, wereldkampioen uh, kickboksen. Hij heeft het uh, weer geredst en hij heeft zijn titel uh, geprologeerd, uh, om het zo maar even te zeggen. Ditmaal moest hij het opnemen tegen Jamal Ben Sadiq, een uh, Belgische Marokkaan. En uh, uiteindelijk uh, na uh, vier ronden volgens mij uh, heeft hij de partij uh, kunnen winnen. Max een mooie pole ja, position uh, in uh, Austin in uh, Amerika. Ja. Voor de twaalfde keer heeft hij uh, de pole gepakt. En de marathon van Rotterdam was vanmorgen. Tien uur uh, begon deze en uh, in een uh, nieuw... Uh, Parcoursrecord record is de wedstrijd geëindigd op 2 uur 3 minuten en 35 seconden. Gewonnen door een Belg, Bashir Abdi, die heeft hem gewonnen. Dus nou, mooie, ja, mooie sportevenementen. Ja, en natuurlijk kijken wij, dat was ik al even vergeten, in het laatste uur tijdens Pits Report terug op de kwalificatie van de Formule 1 van gisteren. Met toch een ja, spannende, spannend slot. Maar ik krijg zo langzaam, want als ik niet kijk, gaat het goed. Want ik heb het gister, gisteravond niet gekeken. Ik heb het vanmorgen in de herhaling gekeken. Dus dan weet je tenminste, dan kijk je ook een stuk rustiger. Maar uh, ik, als ik vanmorgenavond morgenavond ook niet kijk, gaat dat ook goed in de eerste bocht, denk je? Uh, vanavond. Nou, of vanavond, ja. ja. Nee, nee ja, nou, van mij mag ik kijken hoor, gewoon. <laughs> gewoon kijken. Nou, goed. Jij zal toch niet uh, zo'n grote invloed <laughs> hebben, Alvejan? <over> <laughs> ja, als dat Nou ja, is. als dat zo is, ja. dan... Uh, ja, dan kunnen we Max uh, wereldkampioen uh, maken. Gewoon jij niet meer kijken. En ja, <laughs> dan is het geregeld. Dus uh, goed. Nou, dat zou mooi zijn. We zijn er weer de komende drie uur, live. Zo is het. Bijna een kwartier over uh, twee uur, en uh, straks na twee platen krijg je het nieuws in het kort. Maar eerst deze van Jenny Burton onder meer. The Bad Habits. Should hang up after what you put me through. There's no reason for me to talk to you except that no one else can make me feel the way you do. It's a shame, boy, but my heart is hooked on you. And you've been doing me wrong ever since I let you in. But it's your love that thrills me to no end. Yeah, I've got a bad Célébrer ceux qui ne célébrent pas Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant De toute façon On les payé pour le faire Tu te prends pour ma mère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 Na heel veel jaren is hij weer terug en daar zijn we heel blij mee. Stroma E in zijn nieuwe single Santé. Ja, de afgelopen weken waren er weer twee ongelukken met herten, Jan. Ja, en uh, zoals je zegt, voor de tweede keer in één week tijd... is een hert overleden na een botsing met een auto op de zeeweg in Overveen. Vrijdagavond rond uh, half elf uh, s avonds werd het dier aangereden... en de auto raakte flink beschadigd door de, box, door de botsing. Zonder verwondingen, maar behoorlijk geschrokken, brachten de inzittenden van de auto het er goed vanaf. Het staat vanochtend stond in het Harlem's Dagblad. Het hert overleefde de aanrijding niet en overleed ter plekke. Door de klap lagen er auto-onderdelen over de zeeweg. Deze moesten door de politie worden opgeruimd, waardoor de weg richting het strand enige tijd was afgesloten. Het overleden hert is door faunabeheer opgehaald. Het is al de tweede keer in de afgelopen week dat er een hert werd aangereden op de zeeweg. Ook maandag botste een auto op, de, op een overstekend hoefdier. Dat dier lag zwaar gewond in de berm en faunabeheer heeft het dier laten inslapen. Een olievat met daarin brandbaar materiaal heeft afgelopen week vroeg in de brand gestaan op het strand van Bloemendaal aan Zee. De brandweer ging er met zes brandweerwagens op de brand bij strandpaviljoen Bloemingdale af. In eerste instantie ging de brandweer af op een melding van brand in een horecagelegenheid. Al snel uh, na zevenen bleek dat het ging om een staand olievat dat dienst deed als decoratie. Er zat brandbaar materiaal in en de vonken vlogen over de harde wind alle kanten op. De brandweer heeft het vuur gedoofd door zand in het olievat te scheppen. Wie of wat de brand heeft veroorzaakt is onbekend. Drie van de zes opgeroepen brandweerwagens konden voortijdig terug naar de kazerne.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 De gemeenteraad heeft het college namelijk gevraagd om een plan te maken waarbij de rijrichtingen in deze straten worden omgekeerd. De gemeente wil graag met een groepje bewoners uit de buurt en een verkeersdeskundige daarover nadenken. De bijeenkomst is op woensdag 3 november in de avond. U kunt voor deze avond aanmelden voor 29 oktober via Haarlem.nl.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 Na een coronapauze van twee jaar wordt deze Natuurwerkdag op zaterdag 6 november weer opgepakt. En iedereen is uitgenodigd om mee te helpen. Deelname is gratis en aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl. www.natuurwerkdag.nl Dankjewel Albert-Jan. Dat was het nieuws in, de kort van, in het kort van de afgelopen week. En ik ben blij dat ze de e-mailadres alvast even naar Haarlem hebben omgezet, Albert uh, Jan. Dan is dat maar vast geregeld, zullen we maar zeggen. Hier is Baby I Love Your Way. Will to power. Als je straks met de bord op het voetbal wil kijken van Studio Sports... raad je aan even na half drie de radio uit te zetten... want dan gaan we even het overzichtje doen van de voetbalwedstrijden. Maar eerst krijg je zo dadelijk nog het weerbericht voor de komende dagen. Dat allemaal bij deze zonnige Zandvoort op zondag. Maar eerst deze. Uit de jaren negentig is hier Britney Spears. En hit me baby one more time. To know That something wasn't right Oh baby, baby I shouldn't have let you go Ditmaal gingen we terug naar de jaren 90 met deze van Britney Spears. En Hit Me Baby One More Time. Uiteraard even naar alle hits. hit. We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. Nou, op dit moment lekker zonnetje, Albert-Jan, zou ik zo zeggen. Ja, zeker. De zon, de zon zal niemand zijn ontgaan. Schijnt de op deze zondag in Zandvoort volop. Het is overal droog en er waait een matige zuiden tot een zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar 13 graden, maar doordat de wind zich rustig houdt voelt het best aangenaam aan. Vanavond is het helder en komende nacht verschijnt er meer bewolking. Het blijft droog en het koelt af naar 7 graden. Morgen is het bewolkt en in de ochtend valt enige tijd regen. Rond het middaguur is het... Tijdelijk droog, maar in de loop van de middag gaat het opnieuw licht regenen en motregenen. De wind waait matig uit het zuidwesten en het wordt 14 graden. Dinsdag schijnt geregeld de zon en op een lokale bui na blijft het droog. De zuidwestenwind is niet meer dan zwak en het wordt opnieuw 14 graden. En woensdag overheerst de bewolking en donderdag breekt de zon weer geregeld door. Het blijft droog en het wordt beide dagen 14 tot 16 graden. En vrijdag, vrijdag schijnt de zon, maar in het weekend is er meer bewolking... en zondag is de kans op regen groot. Het blijft ook in de laatste weekend van oktober zacht met 14 tot 16 graden. Aldus Rico Schreuder. Dat was het weer. Zie je het Ja, van dat weer van vandaag worden we wel blij hoor. Lekker even een strandwandeling doen hier op Zandvoort. En genieten van de zon en alles wat Sanford te bieden heeft. Onder meer de Sanfordse Radio. ook deze Adele is weer helemaal terug met een hele mooie nieuwe single. Je hoort haar met uh, Easy On Me. En hoog tijd om eens even te gaan kijken naar het voetbal. Dus uh, Gert, even de radio uitzetten. Want vanavond uh, ga je uiteraard weer gewoon uh, voor de tv uh, voetbal kijken. We beginnen Albert-Jan met de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Ja, een uh, absoluut uh, ja, dramatisch slechte wedstrijd. Uh, tijdens uh, Willem II thuis tegen uh, Fortuna S Sittard. Eindstand 1 tegen 1. En dan uh, gisteren werden er uh, drie wedstrijden gespeeld. Waardoor, waaronder FC Utrecht tegen SC Heerenveen. Een uh, winst voor Utrecht. Daar werd het uh, uiteindelijk in Utrecht 2 tegen 1. En verrassend Pek Zwolle thuis tegen Heracles Almelo. Eindstand 1. 1-0. Nee hè? Ja. C. Ongelooflijk. Nee. Ja. RKC Waalwijk eh, nam het op tegen Sparta-Rotterdam. Ook daar werd het trouwens eh, 1 tegen 0, Albert-Jan. Klopt. En uh, vandaag hebben we dus al één wedstrijd uh, gehad. Verrassende uitslag, moet ik zeggen. FC Twente ontving uh, om kwart over 12 thuis NEC. Eindstand 1-2. En zojuist zijn er uh, twee wedstrijden gestart. Onder meer eh, SC Kambuur tegen Feyenoord. Daar staat het nog 0 tegen 0. In tegenstelling tot uh, Vitesse thuis tegen Gohead Eagles. Daar is het inmiddels 1 tegen 0. En uh, de klapper van de dag uh, uiteraard nee. straks om uh, kwart voor... Uh, nee? Nee, het voorprogramma. Nee, nee, nee, nee. Ja, jij gaat naar Spanje toe, maar uh, ik blijf in Nederland. Om kwart voor vijf hebben we Ajax tegen PSV. Maar vanavond om acht uur, de klapper van de dag... FC Groningen ontvangt AZ. Oh, dat is jouw klapper. Dat nee, is klapper nou snap raad. ik hem. En dan heb je ook nog El Clasico natuurlijk, hè? Ja, die begint, uh, de uitzending begint om half vier. En de wedstrijd begint om kwart voor vijf. Of half vijf, kwart voor vijf. En dat is Barcelona tegen Real Madrid. Ik hou me hard vast. Wij blijven de wedstrijden voor je volgen. Deze editie van Zandvoort op zondag. Goedemiddag. Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd. Qua saas vergeten moet voelt om verliefd te zijn. This is for me Pop uit de jaren 80, deze van Doe Maar, in, uh, sinds de dag of twee, uh, een van hun aller, aller, allergrootste hits natuurlijk. En wat een groot is op de Caribische eilanden, dat is uh, de volgende. It's a holiday, it's a holiday, it's a holiday, you gotta celebrate, No one's gonna be a long night, shadows dancing in the night. You'll yo. Celebrate, it's a holiday, it's a holiday. Even danken aan onze collega's van Dolfijn FM. Albertjan, voor deze van de bingo players en It's a Holiday. En speciaal gedraaid voor iedereen die afgelopen week uiteraard genoten heeft van de herfstvakantie. Over herfstvakantie gesproken, ja, dan moet je meteen denken aan het strand. En aan het strand hebben we de reddingsbrigade. Klopt, want gisteren tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. was Ernst Brokmeijer te gast, telefonisch te gast. En uh, de presentatoren uh, Jelmer Koper en Gert van Kuik gingen met hem uh, in gesprek. Uh, met betrekking tot de evaluatie van het afgelopen strandseizoen van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Het was uh, weer een bijzonder seizoen voor de Zandvoortse Reddingsbrigade. Uh, allereerst, ja, hoe kijk je er uh, zelf in zijn algemeen op terug? Nou ja, het was op een paar vlakken bijzonder. Is dat, uh, uh, sommige mensen zeggen wel grappend, grappig, waar was de zomer? We hebben natuurlijk heel veel dagen gehad eigenlijk heel lekker weer was, terrasje, ja. uh, zonnetje. Maar net niet dat weer dat mensen massaal op het stand gaan liggen. Dus ja, zeker vergeleken met vorig jaar, wat natuurlijk op andere vlakken heel extreem was... Ja. Uh, hebben we eigenlijk een ja. relatief rustig jaar qua inzetten gehad. En vooral heel veel preventief werk gehad. Hè? Het ja. Langs de kust varen, het mensen waarschuwen. En daar is echt veruit de meeste tijd uh, in gaan zitten. Ja. Ja, en, en, en dat preventief werk, uh, de, hebben jullie daar ook meer dingen gedaan dan vorig jaar bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk wel in het verlengde. We hebben natuurlijk vorig jaar gezien dat we eigenlijk een beetje heel Nederland werd overvallen. Natuurlijk door de corona en wat er allemaal niet mocht. Maar dat resulteerde erin dat het strand echt veel veel drukker was dan normaal. Maar we ook zagen dat er veel meer mensen kwamen uit om, omliggende landen... en uit Nederland die uh, niet konden zwemmen of nauwelijks konden zwemmen. En dus we hebben dit jaar wel gezegd, ja, de situatie van vorig jaar willen we niet hebben. Dus extra patrouilles op het water. Extra uh, gekeken naar wat kunnen we met de vlag en de waarschuwingen. En dus daar hebben we echt wel wat meer op ingezet. Ja. Uh, maar uiteindelijk, ja, uh, was het niet helemaal nodig. Omdat het gewoon uh, een stuk rustiger was. Ja, ja, nu nog even terug naar de, net voor de zomer eigenlijk. In juni hebben jullie ook een inzet... Uh pleeg in Limburg en in die gebieden. Kun je ja. daar nog kort op terugkijken? Ja, de, de, de rangegade in Zandvoort is net als heel veel andere rangegades... Uh, ...maakt ook onderdeel uit van de nationale Ringvloot. Vloot. En dat is een, een, een vloot van 88 vaartuigen. Tegenwoordig een combinatie brandweer-rangegade... ...die bij een watersnood of grootschalig incident uh, ja, direct in, in te schakelen zijn. En dat betekent dat inderdaad de, de nacht, wat is het, 18 of 19 juli ergens, uh, die woensdag... Um, ging midden in de nacht de telefoon en uh, was eigenlijk het verzoek, uh, kunnen jullie nu opkomen? Nou, uiteindelijk uh, is in, in de ochtend uh, de boot van Zandvoort met de regiobrigades. Uh, Ze zijn vertrokken naar Limburg om daar te assisteren bij, uh, bij het hoogwater. Um, onderweg um, werd hun missie veranderd. Um, en dat betekende dat uh, eigenlijk de eenheden uit Noord-Holland ineens donderdagavond in België waren bij Luik. Ja waar het ja, echt extreem was. Um, um, hoe, hebben, je... hoe hebben de mensen van jullie dat beleefd? Nou, Eigenlijk een beetje tweeledig. Hè? De, de, de, het is altijd een beetje, ik zou bijna zeggen... het, het brandweermanverhaal. Hè? Je wil nooit dat er iets ernstigs gebeurt... maar een klein fikkie, dat, dat is wel leuk. En Dus zo ging men ook op pad. Maar, um, um, nou ja... zowel in Limburg, maar helemaal in België... waar in, in, in Luik het water... zeven tot negen tot meter gestegen was. Um, mensen echt letterlijk... op autodaken zaten, op huizen... en daardoor... Uh, mannen en vrouwen uit de regio zijn weggehaald. Uh, ja, dat heeft wel diepe indruk achtergelaten op, uh, op, op de groep die geweest is. Ja. Dat, dat, je kan je heel goed voorbereiden, we oefenen regelmatig. Uh, ook met die landelijke vloot. Maar als je dan ineens daar echt staat, uh, midden in de nacht, in het donker... Uh, ja. ik zou bijna zeggen, foute, foute muziektekst in een wildvreemde stad... Uh, waar niemand je kent, waar iedereen Frans spreekt... en daar zijn we niet zo goed in... Waar je niet weet of linksaf veilig is of rechtsaf veilig is. Ja, dan kan je ja. je voorstellen dat dat wel echt even spannend uh, geweest is. Ja, ja, een hele onzekere situatie. Als je dan weer even terugkomt in Zandvoort. Uh, uh, hebben jullie daar nog piekmomenten gehad? Van uh, de momenten van... Uh... Ja, de grote inzet of uh, bleef het echt rustig hier? Nou ja, je, je ziet hè, als we puur naar de cijfertjes kijken... dan uh, zie je dat we nou ja, iets meer dan de helft van de inzetten van vorig jaar hebben gehad. En dat zit vooral in uh, de assistentie aan zwemmers. Hè. Dus we hebben gelukkig dit jaar minder zwemmers echt uit het water um, uh, hoeven trekken. Uh, en we zien een stuk minder vermiste kinderen. Nou ja, die twee zijn echt wel één op één te relateren... En dat we natuurlijk weinig echt topdagen hebben gehad. Hè, dat dat strand met, uh, met 50-100.000 mensen vol ligt. Um, maar we zien wel eh, vooral het voor na seizoen gewoon heel veel watersport waar we toch vaak mee bezig zijn, kitesurfers, gewone surfers die ja, ook een keer pech kunnen krijgen, um, maar uh, ja tot nu toe gelukkig geen echt hele grote extreme calamiteit. Mm -hmm. Ja, we kwamen begin dit jaar natuurlijk uit een uh, zware lockdown en ook voor jullie organisatie is dat uh, de, moeilijk geweest, uh, maar nu kunnen jullie ook weer beginnen met ja, binnen de organisatie zelf natuurlijk nieuwe mensen aantrekken. Hoe verloopt dat uh, sinds uh, kort? Nee, we hebben natuurlijk vorig jaar eigenlijk geen opleidingen ja. gedaan. Zowel niet op het strand, maar ook in het zwembad voor de jeugd niet. Uh, gelukkig hebben we begin dit jaar uh, hebben we twee keer onze standwachtopleiding kunnen draaien. De, de opleiding. Ruim 30 nieuwe, nieuwe lifeguards. En deel was al onderdeel van de brigade en heeft een nieuw diploma gehaald. Maar toch ook 10, 10 tot 15 mensen van buitenaf die echt begonnen zijn. Ja. Dus dat is echt heel positief. Um, ja en het zwembad hè, dat is het, het, het zwemmen en het redden voor de kinderen Ja hebben natuurlijk ook anderhalf jaar niet gedaan Die zijn uh, nu in september weer begonnen ja. um, En dat is ook echt volle bak uh, Ruim honderd uh, kinderen En uh, dat betekent ook dat er uh, nou, bijna meer vraag was Dan naar plek Er dus helaas ook wat mensen moeten teleurstellen dus zie je ook dat er meer vraag is? Of uh, dat meer mensen willen? Nou ja, dat, dat gaat een beetje met de golfbeweging. Uh, we zien wel, uh, voor dat zwemmend redden... dat gewoon heel veel ouders het prettig idee vinden... dat hun kinderen na een b diploma nog wat extra's leren. En dus dan nog een tijd blijven zwemmen. Ja, wat is er mooier dan nuttig en aangename? Uh, die kinderen letterlijk watervrij maken, leren hoe ze elkaar kunnen helpen. En, en voor ons is het een belang, want elk jaar uh, ja, stromen er ook een aantal uh, nieuwe jeugdleden... vanuit het zwembad door naar het strand. Dus... Uh, ja, die vraag is nog steeds hoog. Ja, ja dat is uh, goed om te horen. Nu hoorde ik ook van mijn collega Gert dat jij zelf een, een nieuwe uitdaging hebt. Kun je daar wat over zeggen? Ja, ik was wel bang dat die zou komen. Ja, <laughs> in die zin heel kort. Ik, ik zou bijna zeggen, soms maak je van je hobby je werk. Daar lijkt het althans een beetje op. Is dat ik inderdaad sinds oktober ook bij onze landelijke organisatie aan de gang ben gegaan. Dus dat is Range in Nederland. Dat is onze landelijke koepel. Die de belangen behartigt van de Range vigar, dus die met de overheden, landelijke overheden werkt. Landelijke campagnes opzet. En dan mag ik me met uh, communicatie, marketing, fondsenwerving bezighouden. Dus, nou, in ieder geval ook gefeliciteerd daarmee. Ja, want het lijkt wel. me dat het uh, super, uh, leuk is en een mooie uitdaging. Uh, wat gaat dat inhouden of uh, ga je nog net zoveel inzetten in Zandvoort ook? Nou ja, in die zin is natuurlijk alles wat we hier in Zandvoort doen is, is uh, hobby. Ja. Ja, dat doen we naast ons, reguliere werk, studie, opleiding... In onze vrije tijd. Dus zeker de komende tijd. Het echte strandwachtwerk. Dat blijf ik nog steeds het leukst vinden. Met de boot op het water. Op de renningspost zitten. Dat blijven we zeker doen. Aan de communicatiekant in Zandvoort. Voorlopig gaat dat ook door. Maar als op een paar moment die zaken te veel verstrengelen. Dan moeten we daar nog eens naar kijken. Maar voorlopig verandert het daar niets. Ja oké. En Dus mooi ook dat er weer mensen zich aanmelden. Voor de opleiding natuurlijk. Ja. Uh, uh, ja, het klinkt vrij logisch, maar waarom is het zo belangrijk dat, dat, dat mensen leren om uh, ja, reddend te zwemmen, zwemmend redden? Nou ja, de, de tweeledig. We hebben natuurlijk als organisatie een belang, want wij willen uh, goede strandwachten hebben in de toekomst. Hè, vandaar ja. de jeugd is belangrijk, omdat daar hopelijk jongens en meiden enthousiast worden. En als ze 12, 13 zijn, de jeugdopleiding strand doen. En als ze dan 15, 16 zijn, lifeguard worden. Uh, maar landelijk is het ook belangrijk. Hè. Nederland uh, is, is een van de meest waterrijke landen van, van de wereld. Uh, we zien gewoon de afgelopen jaren, en corona heeft daar echt wel nou ja, een extra uh, stempel op gedrukt, dat jeugd steeds minder zwemvaardig is. En dat, hè, er is in heel veel plaatsen geen schoolzwemmen meer. Um, um, ouders kiezen ervoor om andere dingen te doen dan hun kind te leren zwemmen. Um, en dat betekent dus dat ja, voor de komende jaren... Uh, men landelijk toch echt wel heel bang is dat als die zwemvaardigheid terugloopt... we gaan allemaal wel het water in. We zwemmen de rivieren in in de zomer, we gaan de zee in. Ja, als we niet kunnen zwemmen, dan, ja, dan brengen we onszelf in gevaar. Dus uh, buiten dat het gewoon gezond is en, en lekker is om in het water te vertoeven... is het ook heel belangrijk dat je kunt zwemmen en jezelf kan redden. Ja, ja, ja. ja. En uh, nou, dat, is goed, dat is goed om te horen. Dat is natuurlijk belangrijk, uh, Gert. Ja, ik, uh, ik heb nog een vraag... Ja, kan dat? Ja, ik kom even met de, de micers, moeilijke vraag. Een moeilijke vraag, ja. vra <laughs> echt een hele moeilijke vraag. Nou, we hadden net uh, meneer Rogier de Nijs mm -hmm. voor Beat for Plastic weights, ja. Waste. Nou, vroeg ik me af: jullie mensen zijn dagelijks op het strand. Ja. Wat merken jullie van plastic in de zee en op het strand? Nee, we, misschien iets breder. We merken, um, en dat was vorig jaar heel erg, dit jaar weer iets beter, dat er gewoon heel veel vuil op het strand achterblijft. Ja. En, en eh, ik moet zeggen dat onze strandpaviljoens um, doen echt hun best doen met vuilnisbakken. Die staan s'avonds laat het papier te prikken, maar er is af en toe niet tegen op te werken. Die laten het strand om 10 uur, 11 uur schoon achter. En de volgende ochtend kom je, liggen er plastic zakken uh, troep. He, dus, dus er zijn echt wel heel veel mensen die daar uh, echt lak aan hebben... en denken, ik heb hier gezeten, ik loop weg. Ja. Um, um, maar dat is niet alleen plastic, dat is het, het vuil en breedte. zin. Dat zijn ook de blikjes, de flessen. Uh, terwijl bij elke oprit staat een vuilnisbak. op de boulevard staan vuilnisbakken. Ja. Wat is het nou voor moeite om dat even op te pikken en mee ja. te nemen? Um, qua aanspoelen... Ja, dat gaat een beetje met vlagen. We zien natuurlijk ook in de scheepvaart wordt nog wel eens wat overboord uh, gedonderd. Dan wel uh, expres, dan wel per ongeluk. Hè, dus zeker als het een tijdje gestormd heeft en de wind is gunstig. Ja, dan zie je ook aan de waterlijnen stukken touw, uh, lege tonnetjes. Uh, ja, van alles wat je maar kan bedenken. Slippers, ja. altijd één. Dus iemand loopt er met, met één slipper rond. Maar ja, ja dat, dat, dat, dat spoelt aan. En dat, uh, wat ik zeg, uh, pachters doen hun best. De gemeente, hè, paap met, met de schoonmaakspullen doet echt uh, zijn best. Maar we hebben daar allemaal verantwoordelijkheid in. Dus inderdaad, neem gewoon dat tasje mee... en gooi het gewoon even bij de boulevard in een vuilnisbak. Maar hebben jullie mensen op stand daarin ook een taak? Nou, we hebben daar natuurlijk geen directe taak in. Nee, Wij zijn geen voor? handhaver. He, dus alles, ik bijna zeggen, alles wat niet mag, daar kunnen we... en dat doen we ook af en toe wat van zeggen. Maar meer op een persoonlijk beroep. van, hey joh, je weet dat het niet mag. Of, of ruim het even op. Of uh, rijd daar niet met je auto. Um, maar dat is altijd meer op een ja, soort bijna persoonlijke titel. Ja. He, um, um, dus we zijn ons daar wel bewust van, ook in de organisatie. Sinds vorig jaar hebben we allemaal bijvoorbeeld doppers. Um, he, dus van die plastic drinkbekers, zodat we niet elke dag een flesje water meenemen, maar hem gewoon um, zelf vullen met water. He, dus we proberen ook zelf wel kritisch te kijken, wat kunnen we als organisatie? Uh, we kunnen daar nog veel meer maar dat zijn wel stapjes die we zelf doen, uh, om uh, ja, toch een beetje mee ja. te helpen aan, uh, aan de vuilnisberg. Maar jullie mensen halen zelf ook... Het plastic uit, uh, uit de schuil um, of is ja, dat niet? Het hangt een beetje vanaf. Kijk, vaar je zomers en zie je echt een groot object... dan ja, natuurlijk ah. nemen we dat mee, want dat is ook een gevaar. Um, maar het is bijna onmogelijk ook voor ons ah, om elk ja. stukje mee te nemen. Ja. Het is dagelijks werk dan, hè? Ja, dan wordt het inderdaad bijna een fulltime uh, vuilnisopruimbaan. Um, okay. Heel nobel, maar we hebben ook een andere taak. Nee, zeker. Ja. Ja, heb ik nog uh, één laatste vraag. Jullie uh, activiteiten of inzet pieken natuurlijk in de zomer. Wat verwachten jullie van de winter? Nou ja, de winter um, het gaat natuurlijk steeds langer door. Hè. Het strandbezoek uh, gaat langer door, de watersport gaat langer door. Als ik alleen al deze week kijk, hebben we volgens mij al twee of drie alarmeringen gehad. voor incidenten op het strand of in het duingebied. He, dus die 24-uurse uh, alarmploeg die gaat echt de hele winter door. Um, en we zien het seizoen gewoon langer. Hè. Vroeger was het echt 15 mei, 15 september. ging echt letterlijk de houten luiken werden voor het raam geschroefd. En dan kwamen we ergens in het voorjaar weer terug. Ja, nu zien we het toch heel vaak in, het, in de weekenden, uh, oktober, november, als het zonnetje schijnt, is het gewoon druk en dan hebben we ook gewoon werk. Ja, ja, en als je nog een oproep zou willen doen voor mensen die geïnteresseerd zijn in, om bij de reddingsbrigade uh, te komen, waar kunnen ze dan terecht? Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Um, um, even je, je telefoon of je computer openen, www.zrb.info. Zrb.info, daar vind je informatie over de organisatie, wat we doen, onze opleidingen en, en alle andere info. En daarnaast vind je ons ook op uh, alle andere uh, social media uh, door te zoeken naar Zandvoortse Rennensbegade. Ja, heel goed. Uh, ja, Ernst Brokmeijer, dankjewel. En uh, van uh, natuurlijk de Zandvoort Range Brigade en uh, sinds kort dus ook een uh, landelijke uh, Dank uh, je Dankjewel en uh, succes. Uh, en we spreken elkaar weer hier op uh, deze zender. Dan gaan we even door. Ja, nou, mooi hè. Afgelopen uh, gisteren we, we, was uh, Ernst Brokmeijer uh, te gast bij ons collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort. Jelmer en uh, Gert uh, die spraken met hem over het uh, afgelopen seizoen van uh, de Reddingsbrigade. Nou ja, wil je meer informatie over de Reddingsbrigade? www.zrb.info www.zrb.info Daar vind je alle informatie. En dan kan je ook uh, kijken of het uh, wat voor jou is. Hè, om uh, mee te helpen bij de Sanfordse Redingsmigade. Dank Ernst en uh, iedereen van de Redingsmigade voor het afgelopen seizoen. En uh, ook vandaag zullen ze best wel weer uh, aanwezig zijn uh, tijdens het mooie weer hier op het Zandvoortse strand. Wij gaan op naar het uh, nieuws en uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op zondag. Graag over elf en het is heerlijk weer in Zandvoort. En hier is like Stay on the moon. She listens like spring, and she talks like June.